<laughs> en uh, wie er ook is, is uh, Frank Karsten Hallo joh En uh, Frank die, uh, die gaat ons zometeen meteen het een en ander vertellen over de Mises uh, conferentie En uh, ja, wij gaan er gewoon even het nieuws doen En uh, ja, we beginnen gewoon met de goud, zilver en de bitcoins En de staatsschuld trouwens, die doen we ook En uh, laten we beginnen met uh, de bitcoins, uh, want ja, die zijn een beetje gezakt Die staan uh, nou net onder de 300 Zijn naar 295 euro's dus uh, ja, ik zeg zeg een mooi inkoopmoment, hè? Dus uh, het gaat vast wel weer een keer omhoog. En het goud? Nou, uh, je merkt inderdaad dat de uh, dollar heel erg aan het stijgen is. Ik denk dat dat ook uh, voornaamste reden is. Want je ziet het goud zit nu onder de 1200 weer op 1192.20. Hij zakt zelfs nog iets. Uh, zilver zit op 16,8, was ook altijd in de, in de 7. En de olie is gezakt onder de 90. Ja, um, de staatsschuld die, uh, die daalt helaas niet. Dus uh, ja, die staat nu op 458,5 miljard. Zometeen uh, hebben we ook nog een berichtje over uh, Jeroen Dijsselbloem. Die uh, daar gaat zo meteen nog over hebben, de minister van Financiën. En dat uh, ook met betrekking uh, tot schulden. Maar uh, ja, we gaan eerst naar uh, Ordina. Dat is toch weer de zaak van deze week, hè? Deze week kwam in Zembla het nieuws dat er medewerkers waren van het bedrijf Ordina... ...die tevens ook voor de overheid werkte. En die hadden duidelijk twee petten op. Want uh, terwijl ze daar in functie waren bij de overheid om daar een ding te doen... ...gingen ze mooi een andere werkgever daar promoten. Met als gevolg dat er goede deals kwamen voor Ordina... ...en dat er toch meer betaald dan je eigenlijk zou kunnen betalen voor die diensten. En uh, dus het lijkt een beetje op de bouwfraude-enquête... Het lijkt een beetje op de Nederlandse economie. Ja, inderdaad. Het is gewoon bijna niet anders. Ja, ik bedoel, het verbaast ik, me ook niet. Ja, ik bedoel, uh, ik zit uh, al bijna anderhalf jaar uh, in de, de bijstand. En uh, ja, de, daar ontstaan ook allerlei initiatieven en bezigheidsdingen. En, bezigheids, uh, mm -hmm. en uh, die mensen uh, promoten elkaar ook. Hè? ja. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd blijven gaan. Ja, Ja. ja punt is alleen dat hier dan uh, te veel uh, betaald wordt. Hè? Zo, eigenlijk zal het elders uh, veel goedkoper. Misschien ook veel be uh, beter kunnen. Maar goed, de mensen gaan toch Ordina gebruiken. Of de diensten van uh, Ordina. Yeah. En, uh, ja. En dat zou niet moeten kunnen. Niet moet mogen. Maar goed, uh, er start een onderzoek. En er wordt dan een in integriteitsonderzoek uh, gehouden. En dat gaat dan niet over van uh, jongens. Uh, dat is inderdaad fout wat gebeurd is met Odina. Dat had niet mogen gebeuren. Nee, nee, nee. Het tijdsonderzoek gaat over het feit dat er gelekt is naar Zembla. Dat had niet gemogen. Ja, nee, natuurlijk uh, mag dat niet naar buiten. Nee, stel je voor. Stel je voor dat mensen het vertrouwen in de overheid verliezen. Ja, ja, ja. Je wil, dat, je wil niet weten wat de gevolgen daarvan zijn. Ja. ja. Want ons, uh, de god van deze tijd, uh, hoe noemen we dat? De... Voor heel veel mensen is het een afgod inderdaad. Ja, uh, het is geen god. Ja, het presenteert zich als zijnde. Ja. En, uh, uh. De ambtenaren zijn de priesters en wij moeten blijven geloven. Ja. Ja, ja nou, goed, uh, heel veel van de positiviteit die je uit uh, de overheid krijgt. Ja, dat is gewoon om hun fuck-ups uh, mooi uh, te poetsen. Want er blijft mensenwerk. En een deel van de negativiteit. Ja, dat is waar zij uh, allemaal hun geld aan verdienen. Mm -hmm. Kortom, uh, wat voor soort bericht uh, ze ook hebben met welke lading. Met, uh, uh, uh, het volk krijgt het op het bordje eigenlijk. Ja, ja, ja. Zo houden zij zichzelf bezig. Ja. En ons ook, weet je wel. Ja. ja. En, en net als de katholieke kerk. Die, destijds in de middeleeuwen die verdiende aan schuld. hè? Ja. kan af laten kopen om jezelf van een schuld te verlossen. En uh, ja, nu, nu ook, het, de, de hele overheid, dat is gebaseerd op schuld. Ja, maar het, het krijgt ook weer diezelfde vormen, weet je wel. Dus ja. ik bedoel, er was ook in Utrecht, geloof ik, daar zag ik zo'n foto, want er was uh, ergens een fietsovergang en er werd massaal door rood licht uh, gereden. Oh, dat is heel Utrecht trouwens. Ja, hm. maar ja, dit was dan een heel erg, uh, een heel erg punt. Ja, maar wat besluiten ze dan om uh, daar maar een beetje te gaan controleren? Net als gevolg ja. fietsfiles. Ja, ja, ja, ja. Iedereen, iedereen is uit zijn uh, dagelijkse ritme. Want nou, uh, iedereen was gewoon een beetje voorbereid uh, dat er massaal door uh, rood uh, wordt gereden. Wat het gewoon een, een kut, uh, verkeerssituatie is. Ja, <laughs> en iedereen eigenlijk van de leg. Maar uh, behalve die. Ja. Die, die zeggen dan netjes: Nou, wij doen ook maar ons uh, werk en het is voor de verkeersveiligheid. Uh, maar als het voor de verkeersveiligheid was, ja, dan zou er gewoon een goed plan komen, uh, weet ik veel. Ja, volgens mij was dat veilig, want hoeveel ongelukken gebeuren daar nou? Niet zoveel, ja. toch? Nee. <laughs> je hebt nou ook heel veel filmpjes van um, bijvoorbeeld in Duitsland: heb je dus een paar steden waar ze dus geen uh, verkeersborden, geen verkeerslichten meer hebben. En ja, het aantal verkeersslachtoffers daalt. Aanzienlijk. Gewoon omdat er geen verkeersregels meer zijn. Ja, ja. Iedereen gaat opletten. Ja, ja weet je, het is ook... Uh, beschaving is niet uh, borden zetten en, en strepen trekken, weet je wel. Nee. Want uiteindelijk wat je dan krijgt... En dat uh, ja, af en toe hoor je ergens in een land wel zo'n boodschap. Ik heb dat in Oostenrijk gehoord. Een bepaald getal van mensen die op zeberpaden worden aangereden. Ja, ja. Uh. En dat wordt er met een ondertoon gebracht als van... Hè, dat zijn onbeschaafde mensen. Maar het kan net zo goed uit uh, onomlettendheid uh, gebeurd zijn. Weet ja. je wel. Nou, dus op dat soort getallen uh, kun je eigenlijk helemaal geen zicht hebben. Het blijft net zo goed vervelend. Hè? Ja. Maar dat is uh, ook het risico van het verkeer uh, uiteindelijk. Ja, dan gaan ze het dus verkeerslichten zetten bij die uh, zebrapaden. Dan, dan helpt het in één keer. <laughs> Ja. ja, Nee, goed, we hebben hier trouwens nog een bericht want dat toch al over boetes. Uh, boete voor uh, Amsterdam's Hotel met Chinese kennismigrant. De Chinese kennismigrant. Nou ja, je hebt, je hebt kennismigratie, dat mag, hè? Mm -hmm. Want het is een overheid die, die, die, die geeft het aan, bindt het aan allemaal strenge uh, regels... Maar ja, op het moment, uh, als, als je aan die regels voldoet, dan mag je makkelijk uh, immigreren. En dat is, ja, dat, dat is het probleem, want wat is nu wel en wat is nu niet een kennismigrant? Ze had een hotel in Amsterdam, die had ook uh, ja, mensen in dienst genomen, kennismigranten. Mm -hmm. Maar ze ontvingen volgens de inspectie niet het voor een kennismigrant vereiste loon. Oh. <laughs> dus ze moesten uh, meer uh, geven. <laughs> en uh, ja, daarom moest uh, het hotel eventjes 12.000 euro boete krijgen. Jezus. Maar, maar, maar hoezo een voor een kennismigrant vereist loon? Wat houdt het precies in? Uh... Nou ja, daar hebben ze dan een bepaald quotum voor wat jaarlijks wordt geïndexeerd. Dus als je, nou ja, laat ik zeggen, meer dan 25.000 euro verdient, dan mag je jezelf kennismigrant noemen. Oké. Okay. <laughs> ja, sowieso vind ik het onlogisch want een loon dat is iets wat bepaald wordt tussen twee partijen, werkgever en werknemer wat de fuck heeft de overheid daarmee te maken maar uh, en waar, naar wie gaat die 12 hoe, hoeveel boete was het? 12.000 euro boete gaat het naar die, uh, wordt dat dan uitgekeerd aan die kennismigrant die te weinig loon heeft gehad? nee nee, hè? Nee. nee. dat zou het wel schadevergoedingen hebben geheten ja <laughs> dus de, het hotel wordt gewoon bestolen ja. Omdat, het, omdat er iemand benadeeld zou zijn volgens die derde partij de overheid. Uh, ja. ja, dus en zo, uh, zo kun je uh, lokale economie beheersen eigenlijk als je het wil. Ik ja. zeg niet dat het hier gebeurt, maar op andere schalen uh, gebeurt het zeker. Met uh, boetes, economieën en markten marktenbeheersen. Ja. Door, nou, ja, dit soort regeltjes. Ja. Het is niet alleen uh, pesten met regeltjes hoor. Het is ook uh, hè, mensen controleren met geld. Ja, ik denk dat die Chinese kennismigrant denkt, ah, hier is het gewoon hetzelfde als in China. Ja, <laughs> <laughs> ik denk het ook, ja. ja, ja dan stond er in hetzelfde artikel nog wel iets over een, uh, een kennismigrant uit Afrika en ah. die deed dan schoonmaakwerkzaamheden. Dus ja, ja daar dacht de overheid ook van, ja, is dat nu een kennismigrant, maar ja, het, het, het, het, het, het ...je maakt jezelf natuurlijk als overheid wel, wel belachelijk... ...dat je er zo erg mee, uh, mee moet bemoeien. He, dat je eigenlijk precies... ...nou, die, uh, die, die, die heeft die functie... ...nou, dat mag ze dan wel groot noemen... ...en die andere heeft die functie. Nou, dat, dat is beslist geen ja het, <jon defended> eh, <aquela> ja, het grappige is natuurlijk... Kijk, ...als je het vergelijkt met China... Ja, als daar een politieinval is, ja, dan moet uh, de migrant de politie betalen. Dan is alles oké. Okay. Ja. <laughs> dat noemen wij dan corruptie. En uh, hier hm. moet dan die baas uh, dat uh, betalen. Want anders zou het uh, allemaal verkeerd zijn. En dat is dan absoluut geen corruptie. Maar, ja, what the fuck, weet je wel. Wat, wat, wat maakt nou het, het verplaatsen van het geldstroom... Uh, nou beter of slechter aan de situatie van de migrant? Yeah. En uh, dat hij aan het werken is. Ja, en, en als het omdraait. Stel dat de gemeente een boete moet betalen aan een bedrijf. Laten we zeggen een afvalverwerkingsbedrijf. Ja, gemeentes betalen geen boetes, hè? Nou, dat lees ik hier wel. Tenminste, het, het is de bedoeling, maar inderdaad, je hebt gelijk. Ze doen het niet. Nee. Want, ik lees hier, gemeente weigert boete te betalen aan afvalverwerkingsbedrijven uit Tilburg. Ja, dat is wat. Hè. Ik bedoel, je hebt uh, de ene overheid die de andere overheid een boete op uh, ah, legt. Okay, okay, okay. Je hebt natuurlijk uh, bepaalde heffingen die moet je betalen. Hè. En uh, in sommige gemeenten dan heb je vaste afvalstoffenheffingen. En in sommige gemeenten, daar moet je ook een kilo betalen. Nou, wanneer je niet betaalt of de afvalmarkt in Nederland is niet vrij... Dus je mag niet je eigen afvalbedrijf eh, kiezen. Maar op het moment dat je niet betaalt, dan moet je wel een boete betalen. Nou, en zo ontstond er dus ook een, uh, een, een conflict tussen de gemeente Tilburg en uh, de lokale afvalverwerker. Ja, op een of andere moment kreeg de gemeente een naheffing van 7,5 miljoen euro. Mm -hmm. Zoiets wat wij ook wel eens krijgen voor de zorgtoeslag of dat soort dingen. <laughs> dan moet je in één keer uh, heel wat uh, geld terugbetalen. Dus helemaal op zijn overheids, laat ik het zo uh, noemen. Maar ja, dat weigert dan de gemeente te betalen. Maar uh, wij krijgen dan op een gegeven moment een incassobureau en uh, herinneringen van betalingen. En op een gegeven moment een dwangbevel in naam van de koning. En op een gegeven mm -hmm. moment, als je dan nog niet betaalt, staan er uiteindelijk... Uh, Staat er iemand aan de deur? Je komen dan je spulletjes weghalen of zo, hè? Ja. En gaat het hier ook gebeuren? Nou, het, het, het, het lijkt uh, er een beetje op dat... Uh, er wordt nu momenteel over het conflict uh, geschreven. Maar er wordt nog niet over het verdere incasso-proces geschreven. Dus ik, ik, ik ben benieuwd of hier met twee maten wordt gemeten. Of dat inderdaad binnenkort uh, de gemeente een dwangbevel krijgt. En maar... daarna wordt uh, leeggehaald. Maar is het niet zo dat die gemeente gewoon een bedrijf heeft ingehuurd en daar contracten mee heeft uh, afgesteld? En dan als de gemeente die afspraken niet nakomt, hè, dat er dan een soort uh, contractuele boete komt. Dus, niet, uh, uh, dus zeg maar niet uh, vanuit de overheid zelf, maar ook gewoon, weet je wel, zoals je als klant bij uh, ook een opzegboete kunt hebben bij uh, uh, internetbedrijven en dat soort dingen. Ja, maar er wordt toch gesproken over naheffing en over boete en over dat soort dingen. Ja, ja, ja. Als, als een afvalbedrijf puur iets privaats uh, zou zijn, dan zou ik het met je eens uh, zijn. Maar ja, maar ook, vaak... uh, ook als ik uh, meer uh, verstook, dan krijg ik ook een naheffing. Mm -hmm. En als ik een uh, boek te laat uh, terugleveren, uh, inleveren bij, uh, de, bij de bibliotheek, dan heet dat weer een boete. Ja, klopt. Ja. Dus ik... daar, daar, daar, daarmee merk je dat een bibliotheek natuurlijk overheidsbezit is. En dat als je te veel stookt, dat ook veel van die energiebedrijven, dat die nog de terminologie gebruiken uit de tijd dat ze nog ambtenaren waren. Ja, ja, ja, ja. In, in een ah, bedrijf goed. hadden we ja. het anders noemen. Ja. ja, want waar het om gaat is, hè, uh, ja, je probeert uh, gezamenlijk een, een, nou, een bepaalde winstenmarge af te spreken. Nou, en als de afspraak niet nakomt, ja, dan gederfde inkomsten, et cetera. Mm -hmm. ja, dus uh, ja, daar komen die boetes van. Tenminste, zo had ik het een uh, keer gelezen. Want dit speelt al inderdaad een behoorlijk uh, tijdje. Ja, en het, de gemeente die zou uh, heel snel uh, tegen parti particuliere bedrijven ja, gewoon uh, in rechtszaken uh, dit uh, proberen te voorkomen. Dat, dat maakt ze niet altijd een even betrouwbare partner. Mm -hmm omdat, nou weet je wel, er moeten ook gezichten worden gered. Omdat, uh, ja, er hebben gewoon gezichten uh, dit soort afspraken gemaakt. Waarbij zo'n bedrijf dacht van, nou, weet je wel, of het is goed geregeld. Of, uh, nou, uh, hier valt veel aan te verdienen. Ik wil niet zeggen dat, hè, uh, bedrijven zullen uh, heus niet altijd, uh, weet je wel, met een haakje uh, via de achterdeur nog meer geld uh, proberen binnen te slepen. Maar, weet je wel, soms is de behoefte gewoon ook om... Ja, dingen gewoon zo te sturen dat het product helder blijft. Uh -huh. ja, dus er is een verschil tussen uh, één keer een zakje ophalen of uh, twee keer een zakje ophalen. Ja, weet je, dus dan stuur je dan op aan dat je op één keer een zakje ophaalt. Maar dat, dat, het is inderdaad wel interessant hoe, hoe bedrijven en uh, politiek uh, dit soort zaken uitvechten. Maar er zit ook altijd meer slagkracht achter dan als een particulier dit tegen een overheid of tegen een uh, bedrijf zou doen. Ja. Okay, ik heb trouwens, uh, om toch nog even in de sfeer van, uh, van de boetedoening uh, te blijven, om um, even uh, heel katholiek te noemen. PvdA wil een nog hogere boete voor bonusbankiers. Ja. Ja, stel je voor dat je succesvol bent. Hè? Nou ja, kijk wat eigenlijk de overheid is: hè, de overheid is het probleem, vindt de PvdA de bankiers. Want ja, wie hebben de crisis veroorzaakt? Dat zijn overheden die veel te veel geleend hebben, ja, die er een grote puin op van hebben gemaakt. En ja, de PvdA die wil eigenlijk de bankiers pakken die het nog goed doen. He, want alle banken die zijn overgenomen door de overheid, ik, ik noem dat altijd alle, alle zwak banken, da daar kan de overheid het al bepalen. He? Want de overheid als enige aandeelhouder die kan de commissarissen uh, benoemen en die kan ervoor zorgen dat die bankiers geen bonus meer uh, krijgen. Nou, maar, dat, dat, dat klopt dat, niet dat, helemaal, dat, inderdaad niet, dat. niet helemaal. Inderdaad. <laughs> <Ja. Nee. laughs> Zelfs dat lukt er niet. Nee. <laughs> nee, weet ik, daarom zeg ik het ook zo. kijk, eigenlijk zou het wel zo moeten zijn dat je als aandeelhouder de commissarissen benoemt. Als je dat op een beetje goede manier doet, dan kun je er ook voor zorgen dat je, dat je als aandeelhouder de baas bent van je eigen bedrijf. Ja, ja. Alleen de overheid maakt er een soort van ZBO nodig van. En dat is net zoals met woningbouwverenigingen. Dus ze zeggen tegen een directeur, bijvoorbeeld Gerrit Salm, van, nou, jij hebt er verstand van, je bent tot het laatst ooit minister geweest... ...en we geven jou alle vrijheid en we gaan jou niet te veel op de vingers kijken. Nou, dat, dat, dat moet je als aandeelhouder helemaal niet doen. Je moet gewoon wat activistisch uh, zijn en ja, je moet dat ook vastleggen dat je dat ook kunt uh, zijn. Maar de overheid gaat, gaat, gaat wel heel erg op afstand zitten, maar... Ja, het is hun bezit. Uh, uiteindelijk ons bezit. Omdat ja, de belastingbetalers samen die bank nu uh, bezitten Ja, helaas hebben we niet dezelfde rechten als een uh, aandeelhouder. <laughs> nee, het is zelfs niet zo dat de overheid uh, de banken echt uh, bezit. Nee. In ieder geval, aan uh, een aantal banken zijn gewoon leningen uh, afgesloten. Dat of de ABN AMRO. Nou, ABN AMRO, ik weet dat die aandeelhouders... Hè, want Fortis ABN was één. Hè, dat is op ene moment is dat in elkaar... Uh, want uh, Rijkman Groenink uh, die had de boel uh, verkocht aan de Belgische Fortes. Nou en toen zijn die aandeelhouders uiteindelijk onteigend. Hè? Dus die waren hun, uh, hun aandeeltjes waren, waren kwijt. Want uh, door een ministerbesluit zei de overheid nou uh, nu is de failliete boedel van ons. He, want de overheid die moest op een moment uh, ja, ingrijpen, omdat ze natuurlijk voor alle spaarders garant stonden. Dus als het echt mis zou gaan, dan hadden we niet alleen de Nederlandse spaarders van, uh, van ABN, AMRO en uh, Fortis moeten redden, maar ook alle anderen. He, want dat is gewoon een regel met, met die depositogarantiestelsel: dat waar je hoofdkantoor zit, uh, ja, dan moet je alle spaarders redden. Mm -hmm. Nou, dat kon, dat kon gewoon niet. Dus daarom hebben ze dus besloten op een, op een hele rare manier. Want normaal gesproken als een bedrijf, als het misgaat, dan, uh, dan komt er een curator en dan bepaalt de rechter. wie de boedel in handen krijgt. En in dit geval is het een ministerbesluit. Dus dan drukt uh, ja, Dijsselblom op een, op een denkbeeldige knop. En dan uh, is de bank in een, van de een op de andere dag niet wat anders. <laughs> ja... ja. Maar die uh, bank waren die aandeelhouders sowieso kwijt geweest. Ook als hij failliet was gegaan, zijn mm -hmm. ze sowieso kwijt geweest. Dus daar kunnen ze niet over janken. Nou, dan hadden ze wel mm -hmm. beter op moeten letten ook. Ja, ja, maar het is misschien wel beter als we niet overal voor garant staan en zo'n bank gewoon failliet gaat. Ik bedoel, elke sector moet ze nu en dan vernieuwen. Dat betekent dat bedrijven die het op een verkeerde manier doen, dat die omvallen. En uh, dat er bedrijven met nieuwe inzichten en uh, vaak ook betere inzichten... die meer passen bij uh, de tijdgeest, dat die het dan overnemen. Nou, door het uh, systeem dat je uh, probleembanken gaat redden... krijg je eigenlijk dat failliete systemen uh, gewoon blijven staan. Ja. Dus ik denk ook dat die bankenbonussen... dat is echt iets van het ouderwetse bankieren. En dat bestaat oh. nog mede dankzij de overheid. Ja, ja, ja dat sowieso. Dat sowieso. Ja, het is ook een draaideur uh, geweest. Hè? En het is nog steeds wel. Ja. Voor uh, politici. God, ja, en dat, dat maakte de boel heel uh, corrupt uh, natuurlijk. Uiteindelijk wordt dat ook het grote graaier genoemd. Ja? Mm -hmm. En als je ook kijkt van, uh, naar het grafiekje van die salarissen en de bonussen. Ja, dat gaat exponentieel omhoog. Dat, dat, is, dat heeft niks meer met houdbaarheid uh, te maken. Maar uh, waar het op neerkomt is... Uh, ja, ze doen dit gewoon uh, schaamteloos of ze er nou wel of geen boete voor krijgen het zal uh, rotzorg zijn want uiteindelijk betaalt de klant uh, dat toch, uh, toch, toch lekker dat wordt dan weer een leuke nou, kartel ik zou eerder zeggen van als jij het niet leuk vindt dat, die, dat, dat de directeur of iemand bij jouw bank zo'n hoge bonus krijgt dan ga je gewoon naar een andere bank toe waar het niet gebeurt ja, maar, ja. Uh, ja, dat, dat, ja dat kun je dus stilzwijgen met alle banken zeggen van uh, we trekken ons er gewoon niks van aan en uh, ja, dat hoort gewoon bij ons bij de prijs in. Omdat het is nu gewoon cultuur inderdaad. Mm -hmm. En uh, wat erachter steekt is... Ja, dat het hele controlemechanisme gewoon uh, niet uh, klopte. Dus uh, wie wat betaalt... dat maakt dan nog minder uit... dan hoe dingen worden gecontroleerd. En dat, zal, dat komt altijd overal terug. En dat maakt het systeem ook uh, corrupt en niet integer. Mm -hmm. Omdat mensen de ballen missen. Ja. Als jij er wat van zegt... Van, ja, dit is een slecht product. Dus, hè, dit is te veel risico. Dan sta je op straat. Ja. ja. Nee, maar we hebben zometeen nog een bericht over uh, Dijsselbloem. Die man die blijft maar terugkomen. Ik weet niet, uh, of je nog iets aan toe wilde voegen? Nou, laten we dat uh, zo meteen verder gaan doen. Ja, of zullen we hem gewoon nu meteen al doen? Ja. Ja, ja we, ja, we, doen, nou, het gewoon, we ja. doen het gewoon. Ja. Dijsselbloem, die komt, uh, ik, ik had het al beloofd. Bij de staatsschuldmeter. Uh, je weet, de staatsschuld is nou uh, 458,5 miljard. En die man die daarvoor verantwoordelijk is, onder zijn uh, bewind is de staatsschuld flink omhoog gegaan. Uh, die vindt dat uh, lenen, dat moet niet meer, of rood staan moet niet meer gratis zijn. Het was een reactie eigenlijk op een uh, bericht van SNS Reaal. Die, uh, die, die vond dat je de eerste drie dagen dat je rood staat. Toevallig weet je wel. Hè? Uh, de rekeningen komen binnen, sta je wel eens even eroverheen. Begin van de maand. Nou, die zeiden de eerste drie dagen dan is gratis. Nee, maar uh, wat zijn de meningen hierover? Uh, ja, zullen we... Zullen we Kijken naar wat quotes. Want dat is het niet. Een paar dagen is denkbaar, maar daar moet het dan toe beperkt blijven. Mensen moeten beseffen dat geld lenen een prijs heeft. En ik wil dat mensen voorzichtig omgaan met hun huishoud. <lacht> dat moet hij zeggen. <lacht> dat is echt potverwaardigheid, joh die ja, gaat nog mensen die dan even over hun limiet heen zitten, weet je wel. Doordat ja, alle rekeningen komen begin van de maand uh, binnen. En, de, en mensen die knopen nou de eindjes aan elkaar, weet je wel. Heel veel mensen, de gewone man met de pet. Ja, of he, ze beginnen al massaal moestuintjes. Ja, mensen die hebben aan het einde van hun de, van de, van de, van de salaris nog een stukje maand over, weet je wel. Ja. ja, en dan gaat hij dit nog zeggen, weet je wel. De man van de, de 458,5 en een half miljard rood. Nou, ten eerste <laughs> was het al anders geweest als deze communicatie intern was geweest. Mm -hmm. ja? Hij kan het gewoon tegen SNS zelf zeggen. Ja, ja. Nee, maar hij gooit het in de media. Dus het is voor het publiek. Ja. Dus wat mm -hmm. is de boodschap aan het publiek? De boodschap aan het publiek is... jullie zijn te stom om jullie eigen geld te beheersen. Nee, hij heeft er gewoon totaal geen geloof aan. Ja, maar dat, dat ja. hij had ook kunnen weten... of zijn, zijn, zijn PR-medewerker... die had ook kunnen zeggen van... meneer de Jeroen, als je dit zegt... Dan komt deze kop boven dit bericht te staan. Uh, Rood staan moet niet gratis zijn. Dus de gemiddelde uh, lezer die denkt van: Waar is die bank? Waar is die bank? Ik wil bij die bank. Ja. Dat is goede reclame voor <laughs> SNS Real. <laughs> ja. ja. Ja, ja, ja, Maar, ja, maar het geeft ook wel aan hoe uh, incompetent hij eigenlijk is. Ja, hè? Ja. Dus, kijk, hey, waarschijnlijk uh, kan hij heel goed uh, uh, netwerken en afspraken maken en zijn agenda volpleuren en uh, dat, is, dat, is, dat is zeg maar de hoofdmoot van zijn werk ja, ja, ja. overzicht hebben dat heb ik al zeg maar mensen al jaren niet meer horen hebben en uh, dat kun je gewoon horen als mensen overzicht hebben, als je het gewoon in één keer kunt snappen ja, ja. als ze het gewoon helder uit kunnen leggen dan hebben ze het overzicht, kunnen ze het niet helder uitleggen, dan zijn ze ook maar een beetje de boel aan het nat houden en, en uh, iedereen tevreden aan het houden, en uh, Vooral uh, zeggen van, ja... Uh, goed, uh, we zijn tegen een ijsberger uh, gerand. Maar gelukkig krijgen we geen ijs op onze boot... maar water. Wiep hoi. Weet je wel, dat is een beetje de boodschap... Uh, wat ze afgeven. Ja, ja, ja. ja, klopt, ja. Nee, goed. Um, ja, nog iets toe te voegen aan dit bericht? Nou, ik, ik kan er niet op drukken. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja, dan gaan we gewoon naar de volgende toe. Uh, de overheid moet ingrijpen... Minder vlees, zout, suiker, vet. Ja, ik bedoel, uh, het komt, het is een bericht, en het komt van het uh, Wetenschappelijke Raad voor Regeerbeleid. Die vinden dus dat uh, de overheid dus meer moet uh, bemoeien met wat wij uh, naar binnen werken. En dan denk ik echt bij mezelf nog meer. Uh, ja, nou als je gewoon kijkt naar uh, hoe kun je mensen uh, beheersen, dan is dat uh, door uh, hun voedsel. Voedsel is nog belangrijker dan geld. Geld kun je nou niet eten. Wat je ook in de geschiedenis ziet, is dat alle religies hebben ook gewoon voedselvoorschriften. Dus daarmee scherm je ook de ene groep mensen van de andere af. En een andere methode is gewoon door compleet mensen onzeker te maken over hun voedsel. Dat ze er niet meer van kunnen genieten. En nou, daar willen ze zeker ook een rol in spelen. Maar ja, dat het feit dus dat uh, zo'n, hoe noem je dat, wetenschapsbureau voor uh, regeringspolitiek. Ja, zoiets, ja. <laughs> Als je zou zeggen dat zo'n bureau uit Iran kwam. Ja, dat sprake van schande. Had ik het net zo goed geloofd. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Dus uh, wat voor oogkleppen hebben wij hier soms wel niet op. Dat we dingen zeggen over hoe, hoe het daar is geregeld of zo. Maar hier hebben wij ook een vorm van een taliban. Die niks anders wil dan gewoon de grote massa yeah, onderwerpen. Yeah. En dat is wat we voelen. <laughs> yeah, yeah, yeah. Nou, uh, South Park, uh, aflevering van deze week. Gluten-free Ebola. <laughs> uh, aanrader. Nee, goed. Um, in ieder geval, ze bekritiseren de aanpak van de huidige regering. Ja, ze moeten zich nog meer bemoeien met uh, wat wij on, ons mondje stoppen. Ze, ze hebben het er maar druk mee, uh, de regering. Iedereen die vindt dat er iets erin moet staan. Ja, dat is een behoorlijke profileringsdrang, denk ik. Ja, en wij vinden eigenlijk van, joh, uh, steek dat hele regeerbeleid in je hol. Ja, nou ja, het, het onderbuikgevoel is van, uh, ja, we krijgen er wel mee te maken. Maar ik wilde het liefst zo min mogelijk mee te maken ja. hebben. Ja, ja. en ik bepaal ik gewoon zelf... wat ik uh, naar binnen uh, gooi. En uh, dat is op dit moment is dat de Erdinger... weer. Het oh. ja. uh, zal een keertje iets anders zijn. Mm. Goed. Uh, ja, dit, uh, dit bericht houden we verder... voor uh, wat het is. Ik kan, er, uh, ik kan het heel goed laten. Uh. Inderdaad. Hè, er is genoeg ellende in de wereld. Um, dan heb ik hier... Uh, 132 miljoen... Heffing voor te veel melk. Ja, we zitten toch in de voedselsfeer. Hè? Dus, uh... Ja, nee, inderdaad, dat kan, uh, dat kan ook. Uh, vanuit Europa is opgelegd hoeveel melk dat wij mogen produceren. En als we te veel produceren, dan krijgen we een boete. <laughs> oh jee. En dat hebben we nu gekregen. Wij moeten Europa gaan lappen, omdat onze koeien te grote uiers hebben waar te veel melk uitkomt. Ja, waar zit het probleem precies? Volgens mij bij de EU's sowieso mensen die regel hebben. Hè? In, in het feit dat wij een lager kwotum hebben. En omdat wij als Nederland produceren we efficiënter dan bijvoorbeeld Frankrijk. En Nederland heeft een hele efficiënte landbouw. Dus we kunnen ook gewoon veel produceren. Hmm. En ja, dat betekent dat er soms ook wel eens wat tussen aanhalingstekens te veel wordt geproduceerd. Ja, en dan staat natuurlijk Brussel gauw klaar om ervoor te zorgen uh, dat dat uh, keihard wordt uh, aangepakt. En um. heeft dat nog een goede reden? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, het melkquotum wordt binnenkort ook afgeschaft. Dus het is eigenlijk ook nog iets wat in de uitranseerfase zit. Maar uh, ja, nu nog wel eventjes mooi in rekening kan worden gebracht. Mm, dus, uh, ja, het is eigenlijk het is gewoon een melkkoe. Het is een melkkoe <laughs> voor Brussel. ja. ja. ja. ja. Uh. <laughs> maar dit zijn van die berichten waardoor ik denk dat uh, mensen heel vroeg gaan uh, dementeren. Want was het niet vorig jaar dat uh, moed, uh, beginnende moeders nog hun laatste restje uit het borsten begonnen te knijpen. En uh, snel naar de winkel renden omdat uh, de Chinezen al onze melk opkochten. Ja, ja, ja, precies. Ja, waar waar uh, zit uh, die uh, VOC-mentaliteit? Het ja, ja. over de grenzen heen kijken. Ik bedoel, waarom, eh, dit, dit is gewoon een ernstige vorm van plan-economie... die net zo goed niet gaat werken zoals de Russen hadden bedacht. Je kunt niet ja. zeggen van dit is te veel en dit is te weinig... want blijkbaar kunnen wij de Chinese vraag ook niet plannen. Nee. Ja? Terwijl dat, als die dus in één keer wat willen... Dan uh, zitten wij ineens met tekorten. Ja. ja. Nou, dat was nog niet eens vorig jaar. Dat was dit jaar zelfs, weet ik nog. Ja. Want er was ineens ook uh, nergens meer koffiemelk uh, te koop. Ja, precies. Dus ja, uh, cool. ja heel tegenstrijdig allemaal. Die, die 132 miljoen. Ja, hier heet er een heffing. Gewoon een boete dus. Mm -hmm. Uh, die, die moet dus de, door de, de melkproducenten opgeboerd worden? Uh, nee, door de staat toch? de staat dus, oké. Okay. Ja. Maar ja, die gaat het weer bij de, de, de veehouder, bij de boeren. gaat dat, uh... Nee, ik denk het niet. Nee? nee. Dus ik denk ja. inderdaad dat uiteindelijk de belasting betalen wordt voor ja. ja. Nou, weet je, je hebt als boeren wel een individuele quote. Maar die wordt al zeer goed uh, nageleefd. Hè? Ja. En uh, goed, wat krijg je dan? Ja, boeren die uh, wat aan de straat aanbieden of... Uh, nou, het liefst denk ik dan in de sloten gooien. Maar dat, dat zijn nog niet zulke uh, bedragen, zeg maar. Ja, het is echt inderdaad... Is de de logica is ver te zoeken in het hele bericht. Maar... Zeker voor ja. zo'n gesubsidieerd product als melk. Ja, dat ook nog eens, ja, inderdaad. Ja, dus, ja, ja. dat is één groot, uh, groot drama. Terwijl, nou, dit is dus weer zoiets wat, wat gewoon aan de basis staat, hè. Als je gewoon uh, ver teruggaat in de geschiedenis... Heb je zo'n moment gehad dat, dat ze zeiden van, nou, nou, de bessen plukken, dat geloof ik wel. Weet je wat, we gaan uh, die koeien houden. Hè? En dat, dat is gewoon tijdenlang zonder problemen gegaan. En, ja, en, en er wordt nu gewoon geen grondige analyse gemaakt waarom het nu niet werkt. Wat veel te maken heeft met inderdaad overproductie, maar gewoon... De schaal slaat gewoon totaal nergens meer op. En bovendien, als je het gaat berekenen... dan is schaalvergroting in veel gevallen ook niet eens economisch meer. Het is helemaal niet renda rendabel. Dat je net zo goed kunt laten. Er is een bepaalde bovengrens. Hoeveel koeien je kunt houden, et cetera. Ja, je moet ook mensen hebben die het op willen drinken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En je hebt plekken nodig waar mensen die stallen willen hebben staan. Die megastallen, dat die... Ja, die, daar komt een behoorlijke geur uh, vanaf en uh, daar rijdt uh, behoorlijk veel verkeer uh, op en af, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, is, dat zijn hele andere vormen dan een boer die heel intensief nog uh, aan een paar eiers uh, loopt te trekken. Ja, en, uh, maar ja, de oplossing uh, die lijkt erbij Natuurlijk. Ja, en die oplossing ligt in Afghanistan, lees ik hier. Afghaanse ambtenaren krijgen nog geen salaris. Ja, starve them to death. Nou, het is, het is een uh, verstandige directeur-generaal. Dan heb je nog wel een, uh, een verstandige topambtenaar. Want die zegt: de regering heeft niet geld genoeg. Ja. Precies. En nou ja, dat betekent dat uh, in de schatkist. er zit er nu minder dan 90 miljoen euro. Dat is kennelijk een grens die ze dan stellen. Uh, die volgens de ambtenaar die uh, verantwoordelijk is voor. Uh, de salarisafdeling. Ja, niet voldoende is om een begin te maken aan het uh, uitbetalen van de salarissen. Als je het geld niet hebt, ja dan kun je het ook niet, uh, niet uitgeven. Maar, ja. uh, dus de ambtenaren die, uh, ja, die moeten eventjes wachten op hun salaris. Of krijgen in ieder geval de komende maand geen salaris bij uh, BNR. Nou, dat denk ik met Nederland. Met dat hele. Met, met die negatieve schatkist, het is eigenlijk niet een schatkist, het is een schatpunt. Ja. Met al die miljarden staatsschuld, dan zou je toch zeggen: Nou, dat konden we hier, we, we konden hier ook wel eens zo'n verstandige top daar hebben. Nou, ik denk dat we hem moeten inhuren in hier in Nederland. Ja. <laughs> ik denk niet dat iedereen er blij mee is als we Altjai Mohammed Aka naar hier halen. Maar... Ja, ik denk dat dat die, uh, die staat dan weer uh, moeilijk te doen. Ja, dan moet je weer, uh, hoe heet het? Uh, kennismigrantenloon betalen. Hè? Ja. ja. Uh, maar, uh, maar in Amerika is dit al een jaarlijks terugkerend uh, probleem. Hè? Dat, uh, in oktober komen ze erachter dat. Uh, dat de schatkist leeg is. Dat is de kunst van het begroten. En dan komt er een enorme soap. Amerika bijna op de afgrond. En dan toch uh, weten ze de belastingplafond weer. Uh, of hoe heet dat? De, de, de begroting Ja. Weet ze dan weer wat uh, te verhogen. Ja, dat is meer een ritueel. Dan dat het uh, structureel oplossing uh, is. Ja. Dat, ook dat hoort denk ik bij de onderwerping. Van uh, ja, uh, wij rotten straks op hoor. Want we, kunnen, uh, we zijn straks niet meer te betalen. Weet je wel? Nou, en dan zeggen... Euh, zoals vroeger bij een poppenkast. Van de Jan Klaas. Euh, ja, ja, ja. ja. En dan hey, dan uh, moet je hem weer roepen. En dan kwam hij weer. Nou, dit, dit is volgens mij precies hetzelfde. En uh, het is heel schrijnend om volwassen mensen daarin uh, te zien tuinen. Ja. Ze zien het ritueel gewoon. Heerlijk, het ritueel van het schuldenplafond. Ja. Het kost ja. al een... Uh, een kuifje strip zijn. Ja, het <laughs> heeft uh, Afghanistan een uh, schuld trouwens, uh, staatsschuld. Ik denk niet dat, ze, dat Afghanistan is altijd een bergvolk uh, geweest, okay, uh, yeah. dat, dat, dat, die, dat die heel veel uh, kredieten hebben kunnen krijgen, eerlijk gezegd. Nou, er zijn wel een triljard aan uh, bodemschatten, die nog niet uh, aangeboord zijn. Mm -hmm. het, het is nog niet echt een veilig land om daar even als uh, bedrijf daar even te gaan boren. Dus, en vergeet uh, niet, de Taliban hebben het daar altijd voor het vertellen gehad. Yeah, en een uh, vrouw moslim, die betaalt geen rente, hè, want rente is eigenlijk heel erg... Uh, ja, heiligsgrens. Ja, die hebben inderdaad. Riba hebben ze... Ik heb intussen iets gevonden. Ik heb even op internet gezocht. En dit komt uh, wel uit van een hele foute bron. Van het uh, CIA World Factbook. <laughs> en daaruit blijkt heel duidelijk, uh, dan is Amerika's donkerblauw. Dat die hele grote schulden hebben. Nou, daarna komt uh, West-Europa met Engeland. Die is ook nog vrij uh, donkerblauw. En Afghanistan is inderdaad wit. Dus dat betekent dat ze daar heel weinig uh, staatsschuld hebben. Hm. Ah, ja. ja, ze hebben natuurlijk ook een hele kleine economie. Dus ze zijn ook veel vatbaarder hè, voor uh, alles wat uh, het land in wil. En op wereldniveau hm. is er natuurlijk uh, het IMF en de Wereldbank die allerlei afspraken maken waar ja, wat het volk echt niet verder gaat helpen. Dus wat dat betreft echt net zoals een lokale bank. Als je geld hebt, dan uh, hoef je er niet naartoe. En als je geen geld hebt, dan zul je ervoor betalen ook. Ja, ja. ja, ja. ja we, we gaan naar uh, Leeuwarden namelijk. Uh, ja, uh, Jurjen, jouw stad. Wat is allemaal loos? Nou ja, we hebben uh, Britt Hendricks. Hè? Oh, het lekkere ding van Leeuwarden. Ja, van de P van de A. En uh, die stapt nu alweer op. Oh, jammer. Ja. Maar dat was heel veel over haar te doen, jongen. ze wist altijd de media wel te halen. Ze wist altijd de media wel te halen. En er kwam geen zinnige woorden uit. <laughs> nou, ik, ik, ik, ik weet niet wat het met, met, met de woorden te maken heeft. Ze was wel in meerdere opzichten natuurlijk een uh, enorme stemmetrekker voor de PvdA. Ja. Maar er is wel uh, ja, gereden twijfel of uh, Brits wel vrijwillig is opgestapt bij de PvdA ja zet een, een microfoon voor pauwnieuws onder haar snuffert en je weet wel waarom ze eruit moet <laughs> ja ja nou ja zo is pauwnieuws uh, natuurlijk we uh, weten niet precies wat er aan de hand uh, is maar uh, ja mogen duidelijk zijn dat er wat gedoe uh, slash LPF toestanden bij uh, ja. ...de P van de A's zijn, want ze houden de, de, de, de, de kikkers niet bij elkaar in de kruiwagen. Zo is uh, duidelijk in ieder geval. Ja, ja. Maar ja, je, je merkt wel, ze uh, staat daar ook op, op het pleintje... Hè, ...op die uh, televisiedocumentaire van uh, GPTV. Staat ze helemaal alleen. En ja, waar je normaal bij, de gekse, bij, bij alle gekke momenten... Uh, ...zie je wel een P van de Aar uh, even een helpende hand bieden... Nou, hier staat ze er echt alleen voor. Ik denk dat dat uh, ja, goed in beeld brengt wat er, uh, ja, wat er aan de hand is bij de PvdA. Ja, ik bedoel sowieso. ik ook een beetje sneu voor die mensen die allemaal op haar gestemd uh, hebben. Want ze was dus een stemtrekster. Ja, Je, je, het is toch, je krijgt als, als, als, als PvdA je hebt je vertrouwen gegeven aan de PvdA. En je hebt er eigenlijk niks voor teruggekregen. Ja, ja. Ik denk dat veel mensen... die hadden er natuurlijk van gedroomd. Van, ah, dan ga ik even lekker... naar die uh, gemeenteraadsvergaderingen kijken. Mm. En dan zie ik... Uh, dan zie ik nog wat beters... dan allemaal van die dikgebruikte uh, uh, mannen met... met, met, met, met uh, hondjes en dat soort dingen. <laughs> uh, ik denk toch dat, uh, ja, dat, dat... dat het voor de... kijkcijfers van, uh, van... van de gemeenteraadsvergadering niet goed is... als... Uh, als, als deze meid uit de gemeenteraad stapt, ja, uh, wat, wat gaat ze nu doen? Nou, iets met tentamens, maar dat vind ik een slap excuus. Dat zal het vast niet zijn. Er is vast meer aan de hand. Maar in ieder geval, ja, de, de, de, de, de mensen die geloven in democratie, ja. Het is een bevestiging, hè? Je krijgt wat je verdient. <laughs> <laughs> ja, toch? <laughs> Waren alle politici maar zo. <laughs> ja. Goed, um, hebben we nog een... Oh ja, jij hebt zo meteen nog even wat onderbuikreflecties, uh, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, die, is, uh, die is flink bezig nou, flink aan het borrelen de onderbuik. Ja, goh. Ja, <laughs> het, uh, het draait allemaal rondjes in mijn buik. Ja, nou, waar ook flink uit de onderbuik geboerd was, was uh, de klimaattop. Die was uh, gehouden afgelopen week. En ja, er zijn toch weer uh, bouten uitspraken gedaan. Het zijn, zijn er drie, uh, die, die moet ik even, even noemen. Dan kan je ook een beetje het niveau van uh, wat daar allemaal gebeuren, uh, daar heb je daar een goed beeld van. Het waren ja, toch allemaal klimaatgelovigen. En ja, even een voorstelling. En laten we even een voorstelling maken. Als, als moslims een conferentie hebben, wat... wat, wat, wat voor geluid hoor je daar? Uh, ja, ze staan toch elkaar een beetje op te jutten? hè? Yeah. Ja. Als, ik bedoel als een Pinkstergemeente een conferentie heeft... staan ze allemaal met de handen in de lucht halleluja te roepen... en uh, ja, dan moet je ons eens horen hoe heilig we zijn, weet je wel? Uh, uh, en als klimaatgelovigen bij elkaar komen... Ja, uh, ziek <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval de angsten die, uh, die waren aan het vieren. Want uh, de wereld, uh, dat is bijna een apocalypse uh, natuurlijk. Nou, Frans van Hollande van uh, Frankrijk, ja, die spannende de kroon. Die, uh, die had een opmerking van, die had een verband gezien tussen uh, ISIS en de, de opwarming van de aarde. Ja, hij had een nieuw scrabble woord bedacht, klimaatvluchteling. Door de opwarming van de aarde gingen mensen dus, uh, ja, die, die verlieten hun, normaal gesproken hun stabiele woonomgeving. Ze zoeken een nieuw onderkomen en dit, daardoor zijn ze meer vatbaar voor moslimfundamentalisme en uh, extremisme en zo en jihadisme en dat soort dingen. Ja, we zijn wel heel creatief met het leggen van verbanden, maar, <laughs> maar goed, hij had het dus over terrorisme in Algerije en zo en uh, ISIS natuurlijk. Dus dat zou eigenlijk dus allemaal, um, ja, gevolg van de opwarming van de aarde zijn. Uh, ja. Taal en begrip uh, ligt heel erg uh, dicht uh, bij elkaar, hè? <laughs> ja. Het, uh, met woorden vangen wij de realiteit. Ja. Ik uh, heb uh, vorige week uh, de studentenflatten gegeten, waar ik uh, gewoond heb. Ik wonen veel Chinezen en ik uh, had even uh, Chinees, nee, een Nederlands-Chinees woordenboek uh, uh, doorgenomen. Een op zoek naar, uh, nou, weet je wel of ik wat van die tekens kon herkennen. Maar uh, wat ik vond was uh, gewoon een Chinees begrip van de realiteit. En het eerste woord dat ik tegenkwam was kamikaze-seks. <lacht> en, <lacht> en het eerste wat ik dacht is, dat is helemaal geen Nederlands woord. Weet je wel, wij, wij zouden uh, kamikaze of seks. En uh, in mijn begrip uh, is dat hele heftige seks. <laughs> ja, ja, ja. En iemand die er echt bovenop springt, ja. zeg maar, en die, die gaat ervoor. Ja, met een Het zou bij wijze van sprekers zijn leven kunnen kosten, maar die gaat ervoor. Maar, uh, <laughs> ja, maar wat uh, blijkt nu, zeg maar, dat uh, het heeft te maken met uh, onveilige seks. Ah, oké. Okay. Oh, ja, hey, dat had ik er nog niet in gezien. Hè. Ik ook niet, maar dat had te maken met dat er ergens was een campagne geweest en zo werd het al genoemd. En een ander woord, en dat ligt veel dichter bij het klimaatverhaal, is gruwelpropaganda. Ja. Nou, dan denk je ook, wat de fuck is dit? Nou, dat zijn alle verhalen van de westerse wereld over hoe het in China eraan toe gaat. Ja. Dat noemen zij gruwelpropaganda. Ja, ja. ja. Nou, weet je, en zo heeft iedereen zijn eigen nauwe visie op de realiteit. Ja. En weinigen zullen dat uh, toegeven. Ja, ja, ja. En, um, en dat geldt voor de klimaatverandering uh, ook zo ja, het is een verhaal dat is een, zijn eigen leven gaan leiden ja, ja, en, ja, ja, ja. en uh, nou, er wordt veel hè, er wordt er over geschreven en op een gegeven moment raak ik me gewoon uh, de bronnen kwijt van ja. hè, nou ja, wat wij dat zouden genoemen noemen gezond verstand ondertussen uh, wordt er wel beleid gemaakt omdat het klaarblijkelijk een issue zou zijn maar waarom het een issue is dat is iedereen al vergeten. Ik bedoel, ja, ja. zo'n klimaatconferentie. Uh, Men had ook gewoon kunnen skypen. Ja, precies. Bijvoorbeeld. Yeah? Ja. En nu, nee hoor, moeten ze allemaal met vliegtuigen naartoe. Yeah? Journalisten moeten naartoe. Yeah? Dus dan heb je weer dat ritueel. En, en nog steeds, weet je wel, uh, er wordt niks structureels uh, bedacht. Wat er wordt bedacht, dat zijn alle boetes. En uiteindelijk komt het erop neer dat je... ...niks anders doet dan uh, aanstormende economieën de kop indrukken. Ja, ja. En, ja. En, en die kant, dat wordt dan weer niet belicht natuurlijk. Zo, sowieso ook niet dat er een kans uh, daarop is. Ja. En uh, de oproep om klimaatseptici uh, te vervolgen. Wie, wie was dat uh, die dat... Uh, ja, dat is het volgende bericht. Dat was uh, een zoon van een van de bekende Kennedys. Dit is dan Robert ja. Kennedy uh, Jr. Ja. Zou wel de zoon ja, ja. van Robert uh, Kennedy zijn. ja. Nou, dat gaat dus niet over moreel belang. Dat gaat over zakelijk belang. Ja, ja, ja, Als je moreel belang hebt, weet je wel, dan kunnen mensen van alles roepen. Ja. ja? Maar de, als mensen daarin meegaan, ja, dan, dan is dat gewoon een eigen uh, verantwoordelijkheid. Ja, ja. Dat is wat wij van de Holocaust hebben geleerd. Mm -hmm. Ja, ja dit, ik, ik zal het even het bericht even noemen. Dit is Robert Kennedy en zijn uh, vrouw staan hier op de foto's. De vrouw ziet eruit alsof ze... Uh, ze heeft niet echt de, be de beste chirurg genomen, maar goed. In ieder geval, Robert Kennedy, die vindt dus dat uh, global warming, scepticism, dat moet gestraft worden. Afgestraft worden met boetes. Ja. Ja. Ja. <laughs> Weet je wat dat soort geluiden hoor je? Ik moet, je man die probeert de stemming erin te brengen, zeg maar. Uh, ja, daarmee heb je sowieso altijd al een kwart van de uh, bevolking te pakken. Ja. Ik bedoel... Je, je geeft gewoon enig bericht uit en ze slikken het als uh, zoete koek. En dat heeft niks met intelligentie te maken. Nee, het is gewoon een stemmingmakerij, ja. Ja, maar, uh, ja die mensen kunnen zich daar gewoon niet tegen verweren. Die gaan met alles mee. Ja, ja. En, uh, maar die kunnen dat dus gewoon niet filteren. Van, nou, dit is gewoon je reinste bullshit. Maar uh, het zou wel beter zijn als mensen gewoon geen uh, uh, mening hadden over dingen. Mm -hmm. ja. Maar we moeten overal een mening over hebben. Ja. En daarmee worden wij ook uh, gestuurd uiteindelijk. Ja. Want ja, die mening moet natuurlijk ook wel weer correct zijn. Ja. Ik bedoel, we hadden een aardbeving hier gehad in uh, Groningen. Alweer? Ja. Ja. Oh, weer? Ja. En, en, uh, maar het meest geschokt was ik nog wel dat een meisje vertelde dat ze uh, les had in het vak nieuwsbegrip. <laughs> ja. En ik moest even uitzoeken uh, hoe dat uh, precies zat. Heeft te maken okay. met uh, dyslexie. Dus okay. dat mensen uh, een artikeltje kunnen uh, lezen. Maar ik schrok me echt de tyfus. Oh ja, yeah, dan. The... Omdat het, uh, weet je wel, uh, in de Sovjet-Unie. En dan is, zou dat een heel ander vak zijn geweest, weet je wel. Dan, dan wordt echt uitgelegd hoe je het nieuws moet begrijpen. Uh, dus de kaders uh, van, uh, van het nieuws. Van nou, dit is de onze realiteit. Van het nieuws. Zoals, ja. zoals bij de publieke omroep. De duiding van het nieuws. Precies. Dus, uh, We gaan, dan gaan ze jou vertellen hoe jij het moet interpreteren. En dat kan altijd <laughs> natuurlijk nog. Ik bedoel, een mooie naam is er al. nieuwsbegrip. Ja. Ik bedoel, ja. Ik heb ook uh, maatschappijleer gehad. Ja. Ik vond dat nog redelijk open. Mm -hmm. Die ene gast die met dat boekje tegen Freek de Jongens zwaaide. Ik weet niet... Uh, Jenna, Ramatasting, uh, Ramarimina, <laughs> Ramalamanana, die uh, weet je wel, die zou het echt een uh, linkse bedoeling hebben uh, gevonden. Maar weet je wel, ja, we hebben het, we hadden het ook net zo goed over, ja, we hadden het meer over mensen. Ja, uh, ja ik kreeg een maatschappij speelletje van het. Krakers waren ook best leuke mensen, hoor. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, ja. maar vooral zeg maar, hè, uh, een beginnetje van je rol als burger. Ja. ja een beetje van uh, een beetje over de staatsleer, maar niet voldoende om te zeggen van ja, wat een complete bullshit, zo'n monarchie. Ja, ja ik, ik had, ik had ja. altijd een massa dat de, de, de maatschappijleraar uh, bij mij op school, die was zo links, die liep gewoon altijd te staken. Ja. Hij is <laughs> dus dan compleet ja. leraarloos, dus uh, ja... Maar als je gewoon kijkt van hoe het onderwijs, hè, gewoon wat is onze overdracht? Hè, vroeger had je dan indianen, die gingen zo van, uh, nou de wereld is uh, dit en dit en dat. Wij hebben hele andere verhalen, maar eigenlijk is de complete boodschap is gewoon van, je bent een complete rantebiel. <laughs> ja, ja, ja, ja. Hè? Wij gaan jou wel even vertellen hoe het zit. Ja, ja, ja. ja. En dan van jongs af aan. Ja, precies. We ik nog heel even om topic komen waar we eigenlijk begonnen waren. Die klimaattop. Want we hebben ook nog iemand die denkt ook dat wij een rantebiel zijn. Dat is Ban Ki-moon van de VN. Want die vindt we nou even toch even een hartstikke idee moeten doen. We moeten even de tijd voor praten over het klimaat is voorbij. We moeten overgaan op actie. Met wij bedoelt hij niet wij. Maar mensen zoals Rutte. Ja, dat stemt nou niet echt vrolijk, hè? Ja, in een, in een globalistische economie is dat ontzettend lastig. Ja, ja, ja. De regels die wij hier uitvoeren, ja, daar wordt in China anders uh, naar gekeken. Ja, ja. En uh, ja, daar komt wel al onze shit vandaan. Ja. Of, of zou het een corrigerende tik zijn? Het kan natuurlijk ook, hè? Rutte heeft toen gezegd. Koop een auto, koop een huis. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat Ban Ki moon zegt van uh, nou Rutte, je moet, uh, dat, dat, dat moet echt anders. Je moet nu in actie komen en uit je patroon uh, stappen dat iedereen maar eventjes een nieuwe auto moet kopen. Nou in ieder geval, uh, Ban Ki-moon die wilde gewoon dat de regeringen, uh, zeg maar, zich meer uh, bezig gingen houden met het klimaat. Waarop ik weer zo dacht van alweer, doen we toch al, weet je wel. Ja, Het is gewoon een beetje elkaar opjutten, dat was de klimaatop en ja, we zullen de komende paar maanden nog wel wat bullshit horen. Dat, uh, dat er serieus nog ergens politici rondlopen die ook nog geloven wat er gezegd werd daar. Maar uiteindelijk hebt dat wel weer een beetje weg, weet je wel. De andere belangen zijn nog steeds groter. Ja. En dat zijn de economische belangen. En zolang er nog geen uh, model is gevonden... Uh, naast dus het belasten van opkomende industrieën... zolang er nog geen model is uh, gevonden wat... Uh, klimaatbeheersing rendabel maakt, zijn wij enorm aan het vervuilen. Ja, precies. Ja, um, nou goed, ga gaan nou naar jouw onderbuikgevoelens toe, Henk. Ja. Ja. Nou, ik zal je vertellen, uh, we hebben het allemaal een beetje meegekregen, dat uh, had te maken met, ik zat uh, zondag naar een heerlijke sportmiddag uh, uh, te kijken. Er werd uh, gevoetbald, er werd gewielrend. En uh, nou, hartstikke leuk, weet je wel, motorracen, dat deed ik een beetje op radio en uh, tv. Uh -huh. En op een gegeven moment uh, kwamen er allemaal uh, berichten binnen uh, dat uh, in uh, Rotterdam was een paard het uh, publiek uh, ingerend. Uh, in Haaksbergen was een uh, monster truck het uh, publiek ingereden. Oh, ja. en, ik, ja, en ik dacht gewoon van, nou weet je wel, ja, fuck Haaksbergen. <laughs> ik ga gewoon verder met mijn leven. Yeah. Maar uh, dat was dus helemaal niet zo. Dus uh, zeg maar vlak voordat het ene programma van... Hè, je hebt dan die sporten van hockey en weet ik veel... naar uh, de uh, voetbal uh, samenvattingen ging. hadden nou, dus het is nog echt een kwartier over uh, het ongeluk in Haaksberg. Uh -huh. En, uh, en uh, weet je wel, En de, de eerste toon van die NOS-journaal... kon je het dus al aan horen... Want dan weet je wel, dat is dat hele. Die, uh... <laughs> ja, <laughs> die, ja, ja. die toon zetten ze dan in. Hè? Dus uh, die, die hoor je ook naar die vliegtuigcrash en dat soort dingen. En normaal is het volgens mij wat krachtiger, toch? Ja, ja, Zo, tada. Nou, en uh, ja, er zijn ook hele schokkende beelden van, et cetera. Maar uh -huh. er zijn nog meer dooien in het verkeer gevallen dat weekend dan bij dat incident, weet je wel. Ja. Waar hebben wij die fucking over? Waar we het over hebben, was dat er gewoon beelden van zijn... die schokkend van zijn. En daar, daar, daar de mensen mee scoren. Ja. Hoop ik. Ja. Hoop ik. Als het erger is, ja, dan is het gewoon van... Uh, God, we willen graag even je zondag verpesten. Ja. Weet je wel. Met een dikke clusterfuck. Daar in Haaksbergen. Ja. Want uh, nou, dat discussie weer komt in... ligt het aan het publiek, ligt het aan de organisatie... ligt het aan de gemeente. Nee, het ligt aan iedereen... Weet je wel, iedereen doet een duitje in het zakje daar. Waarom moet je met je neus bovenop staan... achter zo'n dranghek bij zo'n monster truck? Ja, nou ja, dat is toch wel uh, leuk om naar te kijken, toch? Nou, in de Telegraaf stond dus een dag later... Uh, dat waren de overburen van uh, waar een van dat jongetje wat is overleden. En uh, Die hadden dan de quote uh, die ik al bij monster truck had bedacht... zo komt het wel heel dichtbij... Als dit het fucking ritueel is, dan kun je al gelijk doodgaan, eigenlijk. Ja, ja. Als, als dit de hele tijd het gezeik moet zijn. Waar, waar, wat je te berden moet brengen. van. Uh, nou, nou, als weer dit gebeurt. en nou, als weer dat gebeurt of zo. Ja, de, de, de media-aandacht is natuurlijk wel echt overdan, weet je wel. Dus, uh, ja. Ja, de, dat is inderdaad. Ik denk dat dat probeer je ook inderdaad te zeggen. Hè? Ik bedoel, normaal gesproken zou het gewoon een ongeluk zijn. Het is hartstikke triest natuurlijk. Hartstikke. Die doden, maar de hele media duikt er als zelf als zijn een monster bovenop. Ja. Ja. ja het Dat's... houdt niet op. Het gaat de hele nee. week dan weer door. En er komen weer berichten bij. Hè? Die man moet weer onderduiken, et cetera, weet je wel. Ja. Het gaat gewoon de hele week door. Terwijl, nou, nog minder dan die vliegtuigcrash op landelijk niveau maakt dit geen fuck uit. Behalve als, uh, als je dus nog meer gezeik krijgt, wat nog meer niet gaat werken. Ik bedoel, we hebben nu uh, 12 jaar, hebben we mee, uh, 14 jaar, hebben we meegemaakt dat uh, vergunningen nu echt gewoon neurotisch worden nageleefd. Ja, als jij een centymetertje verkeerd zit en je doet niet aan de regels, wordt er geen oogje meer uh, dichtgeknepen, want niemand wil uh, meer verantwoordelijkheid nemen. Ook al kun je de gemeente eigenlijk nooit aansprakelijk stellen. Hè? En zeker uh, uitvoerende binnen de gemeentes niet, die kun je ook niet aansprakelijk stellen. Er zijn al allemaal uitspraken over gedaan. Ja. Ontzettend jammer. Maar het publiek uh, die krijgt minder voor een kiezer. En die hebben dat zelf niet door. Dat door een gezeik van. Uh, God, uh, hoe, hoe kan dit nou gebeuren op zo'n pleintje, weet je wel? Ja, hoe kan dit nou gebeuren? Dingen gebeuren. Ja, maar goed, in dit geval is het ook een heel erg klein pleintje. De die past er nog maar net in. <lacht> ja, dat is wat iedereen had kunnen zien, toch? Ja, ja, ja. daar hoef je niet eens wiskunde voor gestudeerd. Te nee, dus de Dow in woord gaat naar Haaksbergen. Ja. Maar, maar, en, en ja de daden wordt dan helemaal gedemoniseerd als nou god, het is een groot offerfeest geweest wat het ook net zo goed had kunnen zijn weet je wel lekker met een radiografische besturing de boel overnemen en god de sensatie is, nou, is dat dan het zou mij ook niks verbazen wat ja. ik in ieder geval zeker weet is dat ik er gewoon compleet zat van ben van dit soort als dit uitgeroepen wordt tot een rampjaar, ja... Ja, 1672 is er niks bij, hè? Nee. Ja, dan, dan is het inderdaad ook even goed na te denken over 1672. Want dat is dus niet alleen het jaar dat Groningen werd belegd en uh, weet ik veel, uh, de gebroeders van de Wit uh, werden Ja. Uh, Nee, het is, ook, euh, het is ook het jaar dat we van onze stadhou stadhouderloze tijdperken af waren. Ja. ja. Uh, uh, uh, uh. Ik denk dat die twee zaken met elkaar te maken hebben. Het zou vast een verband zijn. Uh, ja. ja, zeker bij die linkspartij van de Wit. Daar was uh, Oranje zeker bij betrokken. Ja, uh, sindsdien verwantrouw uh, ik ook uh, in Oranje geklede mensen. Dus ze zijn tot cannibalisme in staat. Ja, nou ze zijn... Uh, uh, ja. Nou ja, het zijn gegijzelde mensen. en die, uh... God, Ik heb wel zo'n SWAT-spelletje gespeeld. Dat je met zo'n uh, special team uh, een ruimte binnentreedt. Ja, je moet dus net zo goed uh, de gijzelaars uh, veiligstellen en uh, handboeien als uh, de misdadigers. Want die gijzelaars kunnen in hun paniek zich tegen jou keren. Ja. ja, nou, ja. Nou, en, en, en die psychologie, die is ook gewoon in onze maatschappij. Ik zou ja. dat ze daar nou eens een keer bij maatschappij leren over hadden. Ja, precies. Maar goed, ja. vervolgens uh, kijk ik dus wel uit, zelf uit voor monster trucks. Ja, ja, goed, en, op, uh, dat je het je ja. <laughs> ja, en uh, voor, de rest, uh, ja. voor de rest kan het mij ook niet boeien, weet je wel. Nee. Maar dat ritueel, god, dat, dat mag gewoon een keer ophouden. Ja, en, en uh, ook over rituelen gesproken. Hè? Het, uh, het geroep toeter van, oh uh, jee, oh jee, we zijn weer uh, jihadisten in de wijk. Uh, heb je nog een beetje meegekregen, de, de foto's van uh, de paintballende jihadisten in de Ardennen? Uh, nee. Uh, Oké, okay, nou het, dat had het kunnen ook kunnen zijn. In ieder geval, je zag mensen met een uh, camouflage kleding en uh, iets wat uh, op een paintballgeweer. Maar het had ook gewoon een mitrailleur kunnen zijn. En uh, die, die zouden dan het schokken zijn door de Ardennen. Maar het had net zo goed ergens anders kunnen zijn. Het had net zo goed de badmintonvereniging kunnen zijn. Ja, bij wijze van spreken inderdaad. Ja. Maar goed. In ieder geval, uh, die foto uh, die was op uh, Facebook geplaatst. En iedereen een roer. Ja, en twaalf keer per jaar uh, willen mensen eigenlijk een aanslag plegen overal. Maar uh, dat wordt ook uh, voorkomen. Ja, maar hier had, er ging het niet over voorkomen. Nee. Die was ik... het van jongens te zijn er al, jongens. En vooral niet in paniek raken, hè? <lacht> Misschien ja, als... net alsof iemand in de winkelstraat, drukke winkelstraat gaat lopen roepen van uh, ligt een bom, ligt een bom. Ja, ja. ja precies. Ja, van paintballende jihadisten word ik niet nerveus eigenlijk. Nee, maar ja, goed, het had ook niet serieus kunnen zijn. Ja, ik weet niet als wat ze het hadden, niet maar... serieus waren, dan lost het probleem <laughs> zichzelf uh, snel op. Maar uh, net zoals dat uh, uh, judo goed is voor de weerbaarheid, ja, mogen voor mij mensen uh, die in de islam geloven en daarvoor... ...en daar hard voor willen gaan, zeg maar... ...die mogen voor mij best wel met elkaar stoeien. Ja, precies. Ze gaan dus echt niet uh, Nederland uh, veroveren met een paar jihadisten. Bovendien, ja, de hoeveelheid bullshit is soms ook niet meer, uh, weet je wel... ...de bullshit filter moet je soms ook met een handje leeghalen... ...want het it chokes, weet je wel, het, het, het, het, het, het, het slipt dicht. Ja, en, ja. Ik bedoel, een van die verhalen is dat, is dat die ISIS binnen uh, twee uh, weken een behoorlijk grondgebied had uh, gekleend. Nou, ja. we zijn uh, militairen geweest, waar dat niet is gelukt. Ik, het is ongeveer uh, met de speed van nazi's hebben ze uh, die terrein uh, gekleend. Uh, ook uh, daar is uh, Alexander de Grote wel eens langsgetrokken. Die had er veel meer moeite mee. Ja, ja, ja, Dus, uh, weet je wel. ja, die had ook geen wapens van Obama gekregen. Nee. De mooie tanks. Nee, dus, dus wat is daar aan de hand, weet je wel. Dus dat is, het is ook voor een deel namecalling van, oh, dit is dan hè, de islamitische staat. Nou, dit is dan een boevenstaat. Ja, volgens mij is het gewoon een grote uh, shoppingwindow van, uh, van wapenleveranciers. En die staan dan met dikke sigaren gewoon langs de zijlijn toe te kijken. Natuurlijk, ja. natuurlijk. Maar zelfs onder die jihadisten... er lopen genoeg gasten rond... dat als je ze een klap geeft op hun wang... dat ze beginnen te huilen. Ja. ja. He, dus, uh, maar zo gaat de beeldschetsing niet. Dat, dan is het ongeveer uh, de dreiging van uh, Sauron, weet je wel. Uh, Zo'n grote donkere wolk wat er op je afkomt... op ons uh, hobbit-land. Uh, Inderdaad. En uiteindelijk is dat toch triester dan... Uh, ja, dan ellende in de wereld. Ja. Er, is, er is altijd ellende in de wereld. Ja. Weet je wel. En, en toch is het gevoel dat het dit jaar nog allemaal erger is. Maar dat valt weer behoorlijk mee eigenlijk. Ja. Terwijl er wordt wel herhaald van ja, deze zomer staat de hele wereld in brand. Ik, ik, ik weet een hele simpele oplossing. Als, als mensen er echt onder lijden, die, die hebben echt zoiets van al die ellende, weet je wel. Wat kan ik er tegen doen? Dan denk ik van, nou heel simpel. Pak de tv met beide handen beet. Doe, nou, doe eerst je raam open. Ja. Pak dan die tv beet. Trek wel eerst de stekkers eruit. Ja. En kijk dan eerst ook even buiten of niemand loopt. En gooi dan die tv eruit. Ja. Probleem opgelost. Ja, ja nou ja. Uh, Willem, uh, uh, Wim Lex, die had het ook bij de troonrede. Die had erover uh, geluld. Ja, mensen die hebben nu de wereld binnen een smartphone... Al in binnen een seconde binnen bereik. Ja, ja. Dat het heel indrukwekkend is. Yo, en de tv niet dan. <laughs> ja ja. Je kan, kan met die telefoon kun je nog een beetje instellen. Welke bullshit je wel en niet wil horen. maar. Ja. ja je kan kiezen of je een appje van CNN wilt. Of van de Pau -nieuws. Ja. ja. Dus dan kan uh, ja. je, je je eigen bullshitveld er zelf instellen. Nou. Um, <laughs> als je het zeg maar holistisch bekijkt. Mm -hmm. Dan kun je dus net zo goed op. Uh, filmpjes uh, zoeken van uh, honden die hun uh, ballen likken. Ja. En als je zeg maar, je daartoe probeert te verhouden, dan, uh, dan krijg je ook het nieuws mee. Ja, ja. Want nieuws is ook een stukje persoon. Uh, hoe sta je zelf erin? Ja. Ja. ja. Nee, maar goed, jongens. We zijn, uh, ja, de tijd die raakt een beetje op hier. En we hebben Frank Karsten hier nog, die, die, die zat al de hele tijd te trappelen. Die wil de hele tijd dan zijn verhaal vertellen. Dus Frank, nu mag je eindelijk. Dus uh, ja, we stappen nu over naar uh, het laatste gedeelte van dit uh, programma. En uh, ja, ik uh, wil zeggen jongens, hier is uh, Frank Karsten. Als aangeschoven is niemand minder dan Frank Karsten. Hallo. Hallo Johan. Hi, hoe is het? Nou, ja, dat is goed. Ja. Zullen we even een introductie doen voor de mensen die jou misschien niet zouden kennen? Ja, dat is wel uh, cool. Vertel maar, waar, waar moeten de, de mensen jou vooral van kennen? Ze dus zouden me kunnen kennen van de Stichting Meer Vrijheid. Mm -hmm. uh, de stichting die zich inzet voor grotere economische en persoonlijke vrijheid sinds 2002, zo'n beetje. Mm -hmm. En vervolgens uh, heb ik samen met anderen het Mies Instituut Nederland opgericht. Uh, anderhalf jaar geleden, zo'n beetje. Mm -hmm. En ik heb een boek geschreven samen met Karel Beckman, Democratie voorbij, waarin we uitleggen waarom democratie eh, niet leidt tot vrijheid en tolerantie en, uh, en, en, en welvaart, maar tot uh, economische neergang en uh, sociale spanningen en dergelijke. Dat boek is redelijk populair. Dus... Hoeveel vertalen is het inmiddels al uh, vertaald? Uh, nou, als het goed is, zit uh, Koreaans er sinds kort bij. Het uh, is nu een aantal opgelopen tot 16, dus daar ben ik heel blij mee. Oké. Okay. Ja. Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook een vrijheid radio gedaan in het begin, hè? een jaar of tien geleden. Ik had het weer vergeten. <laughs> ja, inderdaad, tien jaar geleden, ja. ja uh, uh, uh, uh. Was het ook niet samen met jou, Johan? Ja, daar ben ik uh, bekeerd, hè, tot libertarisme eigenlijk. <laughs> ik ja. deed uh, samen met Jury deed ik de techniek. Ja, dat is waar. Ik ben blij dat die bekering heeft doorgezet. Want toen, was, <laughs> toen was je nog een beetje weifelend, toch? Ik bedoel, je was nog niet een volbloed libertarier, geloof ik. Nee, nee, nee, maar ik hoorde toen ook echt voor het eerst, hè, dus uh, ja... Ja, maar het is ook belangrijk dat je niet meteen overtuigd raakt, toch? Dat je dat een beetje laat inweken en zo. Ja, ja, ja. We ja. ja. nee, hebben goed, we hebben jou erbij vanwege een uh, speciale dag die eraan gaat komen. En uh, ja, vertel het maar. Nou, dat is de uh, Mises-conferentie voor dit jaar. Mm -hmm. En die hebben wij vorig jaar voor het eerst georganiseerd. En dit jaar organiseren we een beer. En we hebben als spreker Simon Roosendaal, uh, die bekend is van Elsevier. Hij gaat mm het -hmm. hebben over machine van Greenpeace en andere NGO's en milieuorganisaties dat het steeds slechter met de wereld gaat en dat, uh, dat het onheil daarbij is en dat we daar een beetje kritisch of in ieder geval sceptisch mee om moeten gaan mm -hmm. en we hebben Marco Visser, voorheen van de optimist, uh, dat heet ook wel Ode hij is inmiddels van tegengeluid.nl uh, en hij gaat het, uh, het over hebben of je ook de kunt zijn en libertarisch hij komt zelfs namelijk, zelf namelijk uit de Linkse hoek, hij was ooit uh, anti-globalist. En ja, ik kijk uit naar zijn verhaal. Dan hey. hebben we Jan Vis, die het gaat hebben over uh, een typisch economisch thema, over waarde. Uh, dat doet hij in zijn uh, professionele leven ook. Daar houdt hij zich mee bezig, met de waardering van bedrijven en daar. En dan hebben we uh, Marcel Zuiderland. Hij is filosoof en libertariër. En dan gaat het hebben over de positieve dingen van orgaanhandel. En we hebben nog Bart Voorheuwen. En hij is van Students for Liberty en dan gaat het hebben over die organisatie die erg uh, in opkomst is. Dus het zijn allemaal uh, ja, mooie verhalen volgens mij. Het is de 25e oktober, smiddags, middags op een zaterdag. De entreeprijs bedraagt slechts een tientje, dus uh, het hoeft voor weinigen reden te zijn uh, om uh, een barrière te zijn. Nou, zet mij maar op de lijst alvast. <laughs> oh, dat is geweldig. Ja. Ja. En het is uh, daarnaast nog een diner, hè? dat was geloof ik 40 euro, uh, meen ik. Ja, dat is drie gangen plus alle drank. Dus dat valt oh, wel mee. Ja. En uh, we regelen ook het vervoer vanaf Amersfoort. Het station Amersfoort dus we kunnen makkelijk met de trein komen. Dat is allemaal prachtig geregeld. En ja, ik kan nog wel even wat vertellen over uh, wat wij willen bereiken met onze bijeenkomsten. Natuurlijk, we willen mensen informeren, we willen ze prikkelen en we willen ze een ge gezellige dag uh, bezorgen. En daarom hebben we ook geen lange voordrachten. We hebben alleen voordrachten van een half uur maximaal. En dan een kwartiertje, discussie en dan pauze. En het is namelijk belangrijk volgens ons dat mensen elkaar ook spreken. Dat ze niet alleen maar toehoorder zijn, maar dat ze gelijkgestemde kunnen, kunnen ontmoeten en spreken. En dat we een leuke tijd hebben ook. Het uh, begint om uh, één uur, hè? Maar hoe laat moeten mensen nog op het station zijn? Een uurtje of twaalf of zo, als ze mee willen rijden? Um, ja, kwart over twaalf zal het zijn, denk ik. Ja. Mm -hmm. De bus doet er een kwartiertje over, dan ben je ruim op tijd voor de, uh, voor de conferentie. Dus dat is mooi. En wat ik nog wilde zeggen, het duurt tot uh, zes uur. Uh -huh. Uh, S'n middag, s avonds En om zeven uur hebben we dan uh, het eten voor mensen die willen. En meestal is het ook erg gezellig. Dus ik uh, kijk er naar uit. Volgens mij wordt het een succesvolle dag, sowieso. En ja, we hadden natuurlijk uh, vorig jaar een, een, een mooie uh, een mooi set mensen. Met Hans uh, kijker Hans Jansen over de islam. En we hadden iemand die het had over Dubai. En we hadden, kijk Theodore Een Engelse schrijver, ken je hem? Uh, Vanaam. Hij, uh, hij schrijft wel heel goed. Hij deed een leuke voordracht over de looggang van de moraal door de verzorgingstaat en dergelijke. Uh, ja, ik, ik vroeg me ook nog af uh, de, de toekomst van uh, Mises uh, Nederland. Heb je nog uh, grote dingen in het verschiet? Nou, niet echt groot. Het is heel uh, gevaarlijk om hele grote doelen te hebben. Ik bedoel, niet dat we die zou, niet zouden willen hebben. Maar het probleem is een beetje dat het belangrijk is volgens mij om gewoon continuïteit te waarborgen. En een degelijke organisatie op poten te zetten. Waarbij het niet afhankelijk is van één persoon, van mij of van Jeroen of van andere mensen. Maar dat het gewoon ja, ook nog na tien jaar nog bestaat. En dat we werken aan eh, fondsenwerving. Dat mensen ons gaan vertrouwen. Dat we goede bijeenkomsten opzetten. Eh, met, die niet die, die waard zijn om bezocht te worden. Eh, we hebben natuurlijk de, de Mises Zomercursus. die in augustus was. En daar zijn toch iets van 15 cursist op afgekomen. Het zijn bescheiden beginnetjes, maar ja, we merken dat er continuïteit in zit en dat mensen enthousiast zijn. Mm -hmm. Ons netwerk van mensen die ons kennen en die met ons mee willen werken, groeit. Dus ik, daar, ben ik, daar ben ik erg enthousiast over, ja. Oké. Okay. Ja, het zou mooi zijn als we gewoon ja, zo verder kunnen kabbelen of, ja, en dan steeds verder kunnen groeien. En daarvoor is het belangrijk dat je, ja... Dat je het met steeds meer mensen doet. Die afzonderlijke taken doen. We hebben nu ook iemand die uh, dingen publiceert op de website. Daar ben ik heel blij mee. Uh, mensen ons helpen met de conferentie. Uh, we hebben contacten steeds meer bij universiteiten. Bij onderwijsinstellingen. Uh, ja, Ik heb dan bijvoorbeeld Marco Visser weer contact mee gehad. Uh, hij heeft ook een netwerk van mensen. Uh, hij was voor een van het blad De Optimist. Ik weet niet of je dat kent. Nee, je had wel net iets over verteld... maar ik ben er niet, niet bekend mee. Ja. Nou, eigenlijk is hij ook een soort... Uh, bekeerde libertariër. dat hm, is goed. <lacht> heel positief. Nou, ja, ook wel heel leuk om te merken dat iemand vanuit... de anti hoek komt. Ja. En ja... hij belicht het meer vanuit die hoek. Dat is heel mooi. Ja, tof joh. Ik, uh, ik vind het allemaal heel mooi nieuws. Dus uh, ja, wens je in ieder geval nog heel veel succes... met, uh, met het Mises Instituut... en ook alle andere dingen waar je mee bezig bent. En uh, Ja... Graag gedaan. Graag gedaan. met de vrijheid Radio. Ik hoop dat er nog veel uitzendingen komen. Ja, zeker. Ja. We hebben de smaak te pakken. Uh, ja. ja, jongens, en uh, ja, dat was Frank Frankast. Ik uh, ben heel enthousiast, zoals je al weet. Ik uh, ga er naartoe en uh, kun je, gaan jullie ook nog naar de Mises conferentie op uh, 25 oktober? Ja, ik heb dan een orgie uh, georganiseerd. <laughs> oh, die kun je wel even... Het is overdag. Ja, het is de hele dag door. Oh, dan ben je er zo eentje. Ja. Ja, ja, nou, lekker veel ja. de tijd ervoor nemen. Niet ja. we praten. Gewoon veel doen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> jullie lijkt jou interessant? Uh... Het lijkt me wel interessant. Alleen ik ben uh, verhinderd. Ah, jammer. Nou, ik, ik ga in ieder geval. Dus uh, mensen, uh, als je mijn levende lijf wilt zien, uh, ik zal daar zijn. Goed, uh, we zijn bij het einde van het programma gekomen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne, vrolijke, vrije en uh, gezellige en... Uh, ja, een leuke week ik zou zeggen, tot de volgende week dag, dag doei doei hoi